Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De overheid weet van veel boerenbedrijven niet of ze wel de goede stikstofvergunningen hebben. Daardoor is het moeilijk te controleren of die niet te veel uitstoten... Volgens onderzoek van de NOS gaat het om duizenden veehouderijen. In bijna alle provincies ontbreekt het overzicht en dat is echt onhandig, zeggen experts. Anders ben je inderdaad dwijlen met de kraan open en wordt de problemen alleen maar groter. Zowel gewoon de chaos, de administratieve chaos, de uitstoot waar je dan lastig grip op krijgt... ...die dus dan onvoldoende naar beneden gaat. In een paar provincies proberen ze de boel nu alsnog duidelijk te krijgen... ...maar dat kan nog best een tijdje gaan duren. Op de A15 in de buurt van Gorkum is een vrachtwagen van een viaduct gereden. Een stelbus op de weg eronder is deels geplet door de aanhanger van die vrachtwagen. Volgens de brandweer zijn de inzittenden uit beide voertuigen gehaald. Hoe het met ze gaat is nog niet bekend. Studenten op de lerarenopleiding hebben steeds vaker een te laag taalniveau. Hogescholen proberen iedereen tijdens de studie bij te spijkeren... maar dat lukt niet altijd... Docenten zeggen in het AD dat sommigen na de opleiding nog door moeten leren. En monteurs hebben er een druk jaar op zitten. Er zijn een stuk meer warmtepompen geïnstalleerd. Het waren er bijna 100.000. Nogal logisch zeggen installateurs. Door de oorlog in Oekraïne gaat de gasprijs door het dak... en dus willen een hoop mensen wel aan de warmtepomp. Het aantal verkochte cv-ketels is wel nog steeds veel groter. Dat waren er meer dan 400.000. En over warmte gesproken. In Slagharen in Overijssel stonden de mensen gisteren in de rij voor een stapeltje hout. Er was door een carnavalsvereniging aangekondigd dat je gratis brandhout kon komen ophalen. Nu een hoop mensen thuis de verwarming uit hebben. Er kwamen dus veel koukleumen op af. Maar op locatie bleek het iets anders te zitten. Goedemorgen, Goedemorgen. ik kwam voor brandhout. Veel brandplaats hier, Mooi actie. Ja, brandhout, meneer. Kijk eens, hier heb je een deusje brandhout. Ja, de meesten konden er wel om lachen. Ze kregen dus geen brandhout voor de kachel, maar een klein doosje lucifers. En het weer nog veel grijs en op sommige plekken wat regen. Daarna af en toe opklaringen, maar vooral in het noordoosten ook kans op een bui. Er staat ook flink wat wind bij 8 of 9 graden. ZFM, een verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Amsterdam richting Den Bosch staat 7 kilometer file tussen Breukelen en Knoop het Oude Rijn. Door een ongeluk op de A12, 20 minuten vertraging. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Bad Oeverdorp en Amstelveen-Stadshart 5 kilometer file, 10 minuten vertraging. A10 Watergaasmeer, de Nieuwe Meer, bij de Koentunnel 4 kilometer file.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 Hele, hele, hele goede morgen Zapvoor heeft het voor de best Dit is Zie goedemorgen in Zandvoort vanuit de Tolweg. We gaan uh, Goedemorgen Zandvoort doen. Het is 28 januari. We hebben een vol programma en dat hebben we te danken aan Hans Botman die de redactie doet. De muziekjes en de jingles zijn van Jelme Koper. We zijn zeer benieuwd Jelme deze keer. Ik uh, heb op verzoek de beats per minute wat omlaag gebracht. Dus, uh, <laughs> ja, we deze. gaan het zeker doen. Mijn naam, is, <coughs> excuse, mijn naam is Ben Zonneveld. Waar gaan we het over hebben? Met Niels Priester praten wij over het omgevingsplan Strand waar het dinsdagavond over besloten is. Britt Molenaar en haar vriendin gaan uh, samen uh, naar Suriname. Die komt ook in de studio en die gaan daar lesgeven. Het zijn twee uh, PABO-studenten. Kevin Marcus, die is uh, lid van de toneelvereniging Hildering... die heeft meegedaan aan De uh, Beste Mens. En dat is een film die gemaakt wordt door Ayla van Kessel... en dat gaat over Zandvoort. Leontien Treiber komt met ons praten over het tienjarig bestaan van de Zandstroom... Daarna praten wij met Jan Willem van der Bout, die is schipper bij de KNRM en die moet eigenlijk oefenen vandaag, want het is zaterdag. En uh, de wethouder Koree komt met ons praten over het IJslands preventiemodel, daar is een boel over gezegd. En wij hebben begrepen dat dat nu in gang gezet gaat worden. Dus wij willen graag weten hoe dat uh, in elkaar zit. En als het goed is, is Niels al uh, aan de telefoon. Goedemorgen Niels. Goedemorgen Ben, ja dat klopt. Ik ben aan de telefoon. <laughs> ja, ja, ja je, je, je klinkt weer vrolijk. Uh, maar we gaan het toch over een serieus onderwerp uh, hebben. Ben jij uh, dinsdag bij de raadsvergadering geweest over het uh, omgevingsplan Strand? Ik uh, ben niet fysiek aanwezig geweest. Uh, want ik had thuisverplichtingen, maar ik heb hem thuis zeker aangezet. Wat vond je ervan? Um, ja, uh, eigenlijk het verwachten. Dat we, we hebben natuurlijk. Uh, daarvoor was ik al in, uh, in de raadscommissie geweest. En. Um, we hebben daarna nog wel behoorlijk wat telefoontjes gepleegd... maar uh, ja, er is uiteindelijk uitgekomen wat we wel verwacht hadden. Geen veranderingen? Um, nee, wel een paar toezeggingen. Ja, ik heb jouw hele brief hier liggen... en daar wil ik straks een, een aantal dingen met je over hebben. Mm -hmm. um, maar wat vind je van het, van het hele plan? Is het handig om zo'n groot plan te hebben? Um, de, de, de gedachte achter het grote plan is goed... Dat denk ik wel. Dus dat, dat alles gecentraliseerd wordt. En dat we dus niet <coughs> um, op allerlei verschillende plekken... verschillende aanvragen moeten doen. Mm -hmm. Dat idee is goed. Ik denk dat het, uh, het, de, het idee dat zo'n zo plan dynamisch is... Ik denk ook dat dat, dat dat heel goed is. Want uh, we zien toch... Hè, zo, wat ons geleerd heeft de afgelopen tijd... dat dingen heel erg snel in één keer gigantisch kunnen veranderen. denk aan de coronacrisis, energiecrisis en zo verder. Ja, ja. Dus dat, uh, nou, als zo'n plan dan dynamisch is... denk ik dat dat hartstikke goed is. Want dan kunnen we makkelijker wijzigingen in aangebracht worden. Gewoon met een bestemmingsplan. Er ze een heel plan op de schop. En uh, met een omgevingsplan zou je bepaalde... Nou, ik noem het even alinea's uh, aan kunnen passen... Aan de, aan, de, ja. aan de omstandigheden die op dat moment zijn. Nou, dat is ook een van jouw opmerkingen in, uh, in je brief. Uh, welke garanties kunnen door het college en raad afgegeven worden... dat het niet in beton gegoten is? Heb je daar antwoord op gehad? Um, ja, daar hebben we zeker antwoord op gehad. En um, waar wel een, een lichte zorg is blijven, blijven bestaan. Want uh, je hebt natuurlijk nu te maken met de raadsleden die nu zitten. Daarbij met het college wat nu zit. En uh, we weten helaas in Zandvoort dat het over vier jaar wel eens even helemaal anders kan zijn. Ja, maar als jij over vier, denk, vier jaar uh, iets zou willen veranderen... en de, pakt de volgende wethouder of een raadslid pakt het stuk... en die zegt, ja maar kijk eens wat die staat meneer Priester, dit hebben wij afgesproken. Precies. Kijk, dus het is, uh, het is, uh, in de Omgevingswet is eigenlijk wel afgesproken dat het een dynamisch stuk is en dat er dus dingen aangepast moeten zijn. Maar uh, ja, weet je, dingen die er gewoon uh, met de letter in staan, ja, dat is altijd voor ons, blijft afwachten of dat werkelijk zo vrij geïnterpreteerd blijft worden tot het, door het volgende college wat eventueel komt zitten. Ja. Uh, je maakt ook een opmerking over zones en zonering. Mm -hmm. um, dan doel je denk ik op dat ik daar een verschil in zie wat er in de Omgevingsvisie staat ja. en dan in het Omgevingsplan, hè? ja. Maar, ja, klopt. Hoe, hoe zien jullie dat? Want ik zie papendaan aan zee, uh, die zit niet in het omgevingsplan. de wellness vindt er geen plaats in. Uh, dat vinden jullie allemaal. Nou, kijk, in de omgevingsvisie hebben we natuurlijk gekeken wat de eventuele wensen zouden zijn. Hè? Uh, van Zandvoort om uh, wat, wat er zou kunnen gebeuren op het strand. Mm -hmm. nou, daar is onder andere een wens uitgesproken om een welnislocatie te creëren. Zowel een Papendaal aan zee, heb congrescentrum ik ook ja. al vaak voorbij zien komen. Ja. En wat wij, uh, wat wij eigenlijk gezegd hebben, dat wij een beetje als tegenstelling vinden wat er nu zit in het omgevingsplan, is dat wij niet zien in dit omgevingsplan waar daar ruimte voor is. Dat is um, waarom zijn die zienswijzen dan niet opgenomen in dat plan? Zou mijn vraag dan zijn. Ja, er zijn verschillende. Kijk, maar wij, wij zijn natuurlijk niet de enige met de zienswijze. Nee. We zijn natuurlijk behoorlijk wat belang hebben op het strand van, van Zandvoort, hè, op het omgevingsplan strand. Dus ja, er is uh, zo goed mogelijk, uh, hoop ik, uh, berekening gehouden met alle wensen. <laughs> ja, ja. Daarin past natuurlijk niet altijd uh, de, de wens van een, uh, een strandwachter. Dat realiseren we ons ook wel. Ja, en uh, uh, verrommeling vinden jullie ook niet? Nou, ik vind dat, zelfs, dat vind ik zelfs persoonlijk even. Dus niet als nieuws als uh, voorzitter van de strandwachtersvereniging, maar wel als nieuws uh, privé. Ja. Ik vind dat, uh, dat, dat, dat dat doet bijna pijn. Of dat bijna, dat doet gewoon pijn. Want uh, ik weet gewoon van mij en een aantal collega's waar ik veel mee omgaan... dat we heel erg hard ons best doen. Om echt gigantische investeringen zelfs te doen op het strand. Om het allemaal een stuk professioneler en mooier te krijgen. In ons oh. inziens. En als ze dan komen met een term als verommeling. Dan denk ik echt uh, Ja, ja de, um, Ik ga nog even terug naar uh, de, de GPR score. Dat is de duurzaamheidsscore voor een gebouw. En als je dat, opzoekt, ja. als je dat ook opzoekt uh, op internet praat men echt over gebouwen. En niet over strandpaviljoenen. Um, jullie dat, hebben zelfs... dat zijn bij ons waar de hiccup voor ons zat. Het gaat inderdaad mm -hmm. over vaste bebouwing. En uh, zover wij als strandwachters en uh, onze mensen die ons adviseren zeg maar, hebben terug kunnen vinden, is dit nog niet toege eerder toegepast op tijdelijke bebouwing, wat een seizoenspavioen natuurlijk is. Is, is dat ook onderzocht dan? Um, door ons of door de gemeente? Be beide. Uh, ja, zeker. Kijk, we hebben natuurlijk bijvoorbeeld uh, Meerkerk, Meerkerk is een grote bouwer van strandpaviljoen, mm -hmm. van, van tijdelijke pavillons. Die, die doen niet alleen strand, hoor. die doen bijvoorbeeld uh, het uh, tijdelijk centrum wat nu voor Oekraïne zeg maar, staat in het Noord. Mm -hmm. het, grote, de, de, de, het grote gebouw, zeg maar, waar de receptie ook in zit, dat is bijvoorbeeld ook een Meerkerk gebouw. Mm -hmm. Dus ze doen dat soort bebouwingen Maar ja, daar hebben we onder andere navraag gedaan. En ja, hun zeggen ja, zoals wij het nu lezen, want we, voor hen was het ook nieuwe materie, hè, dus die doen het door het, het, het hele land. En, en de is de eerste eerder, die dat stelt? De nog niet eerder van de gps score mee te maken gehad, op nee. deze manier. Maar die zegt, ja, dat wordt wel even een ander, ander verhaal. Dat wordt gewoon, uh, dat, je wanden worden dus helemaal dikker, het dak wordt dikker. Waardoor dus eigenlijk de traditi traditionele bouw van een strandpafiljoen niet meer mogelijk is. En wat er ook nog een, een groot nadeel aan gaat zijn, is zeg maar dat je gewoon grote materiaal nodig hebt om zo'n gebouw neer te zetten en weg te halen. Dat gaat niet meer met de hand, omdat... De ...isolatiewaardes en dat soort dingen. En dan kan je het wel op andere punten terugscoren, hoor. <kwijnt> He, dat, is, dat is wat met die vijf... ...pijlers, zeg maar, gezegd wordt. Ja. Maar ja, we hebben nog wel grote zorgen ...gewoon van uh, in hoeverre... ...kan zich dat vertalen op een tijdelijke bal Omdat we gewoon... ...we hebben gewoon geen vergelijkingsmateriaal. Dus we moeten het nu uit gaan vinden. Maar nu... Uh... Als, je, als je iets nu uit moet gaan vinden... ...dan weten wij zelf in ieder geval... Uh, ...dat er gaan vaak uh, hoge kosten mee gemoeid. Ja, die... <coughs> Het dynamische plan, zoals dan heet, heeft nu vastgesteld dat die GPR-score 7 moet zijn. Um, ja, maar wel met de toezegging van uh, meneer Hendricks. De wethouder dat uh, onze adviseurs en de adviseurs van de gemeente nog een keer om tafel gaan zitten. En mocht de 7 nou uh, niet haalbaar zijn, dan wordt die aangepast. Oké. Okay. Nou ja, dat is wel heel wat, want als jij straks je standtent neerzet en er komt een controleur en die zegt van ja, meneer, meneer Priester, dit uh, is geen 7, maar een 5. Dan heb je natuurlijk een probleem. ben ik al blij dat als ik de vijf halen op dit moment met <laughs> bij de paviljoens. Ja, maar, ja, maar, uh, ja. Wat het is, zeg maar. Wij bouwen een paviljoen voor de zomer. Ja. Dus isolatiewaarden staat bij mij op een heel laag pitje. Want ik stook bijna niet. Sterker nee. nog, zodra het zonnetje zijn. Gaan de deuren open. En dan hopen we dat jullie naar binnen komen. <laughs> ja, dat snap ik <laughs> ook of wel. eigenlijk lekker buiten gaan zitten. Dus bij ons is, zijn die waardes gewoon veel minder van belang. Weet je. Dus ja, wij zijn veel meer aan het kijken. Tuurlijk, hè, duurzaamheid is gewoon iets waar we denk ik als heel de hele wereld eigenlijk, maar laat ik het even gewoon tot Nederland houden, mee bezig moeten zijn, want het is gewoon, hè, we willen natuurlijk ook gewoon uh, aan onze kinderen en kleinkinderen een, uh, een mooi iets achterlaten, maar ik denk dat we dat veel meer moeten zoeken dat we bijvoorbeeld, dat is wel een gek idee van mij, dat we zonnepanelen op al onze loodsen neerleggen, die we hè, allemaal hebben in Noord, tenminste een groot aantal strandpachters, en dat we die energie dan in, in efficiënte accu's gaan opslaan en die we op stand gaan gebruiken. Dan zeg je waarom dat geen zonnepanelen op je strand en Dan nou, hebben we daar nogal te maken met wind, zand, ellende, op- en afbouwen. Nou ja, nee, als uh, die van diende ben je nog niet duurzaam. Dat is uh, allemaal nog uh, te, te overzien. Uh, je kan bijvoorbeeld die, uh, net als in Bloemendaal zonnepanelen over een parkeerplaats maken. Maar goed, dat is een andere zaak. Je hebt een ja. lijvige brief geschreven aan de leden van de raad. Heb je ook een reactie van de raad gehoord? Ja, zeker. Zeker. Nee, jawel, uh, absoluut. We hebben, we hebben de afgelopen periode weer. Uh, ...weer veel met uh, raadsleden uh, fysiek dan wel aan de telefoon uh, gezeten. Dus we zijn eigenlijk wel, um, om het zo gekscherend te zeggen... ...een beetje abrupt uit onze winterslaap uh, getrokken als strandpachters, <laughs> Want dan zitten we toch een klein beetje natuurlijk in de ja, winter. Ja. <laughs> nou ja, je moet binnenkort weer gaan schuiven, toch? 1 februari, woensdag, dan mogen we weer, ja. Ja, ik zag de, uh, de schuivers al bezig en, en eentje verderop. Dus het uh, seizoen hm? gaat weer voor jullie beginnen. Um, ja. Als je nou dat hele plan zo eens bekijkt, hè, wat zijn dan de grootste pijnpunten voor de strandpachten? Um, nou ja, wat uh, um, meneer Molenburg ook zo mooi uh, vertelde in, uh, in de, op de nieuwjaarsreceptie, is dat de metropoolregio uh, Amsterdam, waar wij ook onder vallen, dus de metropoolregio, laat ik het gewoon zo even noemen, um, tot 30% uh, meer uh, toerisme verwacht. Mm -hmm. Nou ja, dat is, dat is nogal wat, hè, in de aankomende tien jaar geloof ik. Dus dat is... Dat is nogal een serieuze stijging. En um, nou, onze zorg is gewoon dat we niet direct zien in dit plan. hoe deze regio die mensen op zou kunnen gaan vangen. Dus wat voor aanpassingen er even gedaan kunnen worden. om dit soort, uh, om dit soort stijgingen te kunnen. Uh, hoe zeg je dat? Dat je zo'n uh, stijging te kunnen. Ja, god, nou, op, eens, op, hoe zeg je dat? Op, dat je niet op die grote kan uh, reageren. als er nee, 30% meer mensen komen. en uh, uh, dat, dat is nogal, hè? Ja, vooruit... dat is behoorlijk inderdaad. Dus ja, wat, wat, is er ruimte voor extra voorzieningen op het strand? Ze willen graag wat meer openbare ruimte, maar kom daar ook, komen daar dan ook voorzieningen? Gaan we uh, moeten het strand breder, weet je wat? Dat er dus meer mensen kunnen genieten. Moeten ze... <hums> nou ja, er zijn natuurlijk honderdduizend dingen te bedenken. Het, alleen al op het strand zelf en voor de paviljoen zelf is het natuurlijk ook... Ja, meer mensen betekent over het algemeen dat je meer ruimte nodig hebt. Ja, dan zou je uh, je paviljoen moeten, moeten kunnen vergroten. Ja, of op een andere manier moeten kunnen inrichten. Daarom vinden we het ook erg zonde dat bijvoorbeeld zo'n de, zo de toevoeging als dakterassen eruit gaat. Je, niet alle pakken over, want dat is die, die hebben dus niet allemaal die ambitie. Nee. Maar er zijn er wel een aantal tussen die dat echt als een mooie. Ook een keertje is, denk ik. Ik denk dat het hartstikke ja, ja, hier, bijzonder is als je zoiets uh, voor elkaar hebt. De argumentatie van die dakterassen uh, staat natuurlijk haaks op wat die burgemeester vertelde. De burgemeester zegt: er uh, komen 30% meer mensen. Mm -hmm. En de argumentatie voor het dakterras is dat het te druk wordt. Ja. Nee, ja, dat, uh, dat er de, de, de leven gewoon inderdaad zorgen bij bewoners... als er dus inderdaad uh, extra bebouwing komt op het strand. En uh, ja, persoonlijk zie ik het bijvoorbeeld ook niet echt als extra bebouwing. Ik zie dat als een uh, efficiëntere manier omgaan met de vierkante meters die je hebt. Ja. En wat, uh, wat vond je van de vuurkorvendiscussie? Ehm... Um... Ja, die, die, die, dat, dat, is, dat is een klein beetje gek dat ik dat misschien zeg, maar dat ik even weer persoonlijk ben. Maar <laughs> ik vind het heel erg moeilijk om het over een vuurkorfje te hebben als ik uh, op, een strand, zeg maar, uh, op een strand sta en ik kijk naar rechts en ik kijk vol tegen Taterstil aan. Dan denk ik, jeetje, wat zijn we toch, wat zijn we toch aan het doen, weet je wel. Oh? En, dus, en dan mag je voor de deur, mag dan wel een barbecue, maar dan mag de vuurkorf niet. En, uh, ik vind het een klein beetje dat ik denk, jeetje, man, uh, dat het er zo lang over heeft moeten gaan, mm -hmm. vond ik bijzonder en, uh, maar ik kan heel goed begrijpen, ook van, wij hebben het zelf eigenlijk bijna nooit, vuurkorven aan. Maar dat, ons, ons plekje uh, leent zich daar ook veel minder voor. Maar zeker op het Naakstrand en ook gewoon de paviljoens waar meer ruimte is, waar ze gewoon lekker in het zand... Ja, ik denk, ja, wie doe je er kwaad mee? Nou ja, goed, uh, die discussie die is gevoerd en uh, daar kan je uh -huh. inderdaad over. Ik heb nog één laatste vraag, Niels. Um, en ik weet niet of dat uh, uh, verdwenen is... maar een tijdje geleden was de discussie... dat jullie allemaal vijf meter uit de reep moesten uh, geplaatst worden. Leeft die discussie nog? Ja, die leeft zeker nog. Dat is, zeg maar, um, de, de discussie was hoog. Uh, dat had te maken met het overwinteren van de strandpaviljoens, We hebben dat natuurlijk ja? twee jaar achter elkaar gehad hebben... door, uh, door corona uh, veroorzaakt. En uh, toen wou Rijnland ons, uh, ons hoogreemraadschap... aan koppelen dat uh, de voorwaartse verplaatsing... Uh, ...samenviel met uh, de overwintering. Dus eigenlijk zeg maar, een soort van contractje ondertekenen van je mag overwinteren... ...maar dat betekent wel dat je ook naar voren moet. Nou, tegen die koppeling waren, wij, waren we het eigenlijk niet, zo helemaal, niet, niet echt eens. Maar uh, wat wel gewoon leeft, en dat is zeg maar, met de Nederlandse kustvereniging ook onder andere besproken... ...op het gedeelte Piet Rijnland. Dat, natuurlijk als wij naar voren moeten voor de kustveiligheid... Mm -hmm. ja, ...dan zijn we de laatste die dat tegenhouden, dat is onze eigen boterham. Ja. De veiligheid is natuurlijk misschien, wel nog, misschien nog een klein beetje belangrijker voor ons als voor de stapje. Ja, ja, ja. Het is hartstikke belangrijk natuurlijk voor ons. Dus daar, maar nu is, zeg maar, is, is het traject weer ingegaan, okay. van uh, een reguliere traject. Dus er wordt gewoon onderzocht waar het nodig is en waarom het nodig is en hoeveel meter nodig is. Uh, okay. dus, dus, dus dat staat eventueel nog te gebeuren de komende jaren. Ja, precies. Dat onderzoek is nu gestart. Oké, okay, nou Niels, dank voor de uitleg. En uh, ik zou zeggen vanaf volgende week alvast veel plezier op het strand. Ja, thanks. Kom gezellig een keer langs. Dat komt, een hele dag. Dat zeker, <laughs> dan, Niels. Oké, okay, bedankt. Dankjewel. is da.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 En, uh, en na het strand gaan we naar Suriname, een prachtig land. En daar gaan de dames uh, Britt Molenaar en Mirjam naartoe. Welkom in de studio. Dank je wel. Dank je. Um, hoe, hoe komt de PABO erbij om um, zo'n project op te starten? Oh, sorry, leg ja. eerst even uit wat het project is. Ja, wij gaan uh, naar Suriname in het kader van CCE. Dat is uh, Cross Cultural Experience... Ja. Uh, Pablo in Holland uh, heeft een project opgestart waar meerdere bestemmingen gekozen kunnen worden. Um, en eigenlijk uit het kader, ja, wij uh, worden natuurlijk opgeleid tot meesters en juffen. En een groot onderdeel van, uh, van de leerling is ook burgerschapsvorming. Nou ja, en om een goede burger te zijn is het ook wel mooi als je weet wat er over de grenzen uh, gaande is en wat er speelt. En uh, in dat kader um, hebben wij als studenten de mogelijkheid om meerdere reizen uit te kiezen... en uh, te kijken hoe het onderwijssysteem in die landen werkt. Uit, uit welke landen kon je kiezen, Brit? Nou, uh, denk aan Denemarken, Finland, um, maar ook Gambia. Um, ja, eigenlijk ja, heel veel landen, vooral in Europa, Amerika, nou, dus ook Suriname. Oké, okay, dus de keuze was een beetje aan, aan jullie, aan jullie groep? Ja, je mocht zelf en... kiezen waar je heen wilde. En wel... de, de groep, hè? Nee, gewoon als student. Ik heb zelf okay. mogen kiezen. Ik kies voor Suriname. En um, ja, nou, daar mag ik dus ook heen. Maar ik heb begrepen dat het een groep van 10 is. Ja, 12, 13 studenten. En, en die zijn allemaal van in Holland? Ja, ja maar niet klopt. allemaal in Holland uh, Nee, Dus nee. Nee. Uh, jij kiest voor Suriname, iemand uit Amsterdam kiest Suriname, iemand uit Groningen kiest Suriname. En dat wordt de groep. Ja, dat klopt. Okay. klopt. Heb je al kennis gemaakt met die groep? Ja, daar zijn we. Online hebben we kennis met elkaar gemaakt. En we zijn in Den Haag zijn we ook samengekomen. We hebben dus het programma besproken. En uh, ja, leer je elkaar echt kennen. Want je gaat uh, een hele bijzondere ervaring met elkaar Ja, je gaat de tien dagen toch met elkaar uh, op pad. Ja. Uh, er gaan ook leraren mee, zag ik. Dat klopt. Is dat een beetje om jullie in de gaten te houden? <laughs> ik denk dat de leraren onderling ook wel een soort uh, strijd hadden wie er mee mag. Het is natuurlijk een prachtige reis. Nee, ja, het, is, eigenlijk, uh, het komt eer ook aan hun toe, want zij hebben het programma ook opgesteld. We um, hebben gekeken nou ja, dat er van alles wat in die reis ook uh, naar voren komt. En um, ja, zorgen. Uh, zij zijn eigenlijk voor, voor het programma. Het boeken van de vluchten, en Er komt natuurlijk heel veel bij kijken als je met uh, zo'n groep studenten op reis gaat. Dus, uh... Ja, je moet afspraken maken met scholen en uh, noem het maar op. Uh, uh, dat plan ligt er. Ja. Uh, hoe ziet het plan eruit? Nou, we komen er eigenlijk aan en we gaan uh, sowieso ook het land natuurlijk verkennen. Want daardoor uh, krijg je ook echt wel de cultuur mee. We gaan verschillende dagen naar scholen. Dus in kleine groepjes kom je dan op een school aan. Daar gaan we um, ja, kunstzinnige vakken geven. Dus denk aan drama, muziek en uh, beeldende vorming. En uh, ja, we gaan ook een paar dagen het Oe regenwoud in. Dus uh, daar gaan we ook naar de school bekijken. Van hé, hey, wat is nou het verschil tussen eigenlijk de stad en het uh, regenwoud? Hoe, uh, ja, welke verschillen zie je in het onderwijs? En. Uh, en daarna gaan we weer terug naar Paramaribo. En dan zit het Klopt. alweer bijna op. Ja, tien dagen gaan snel. En Paramaribo ja. is natuurlijk een, ook een aardige stad om eens keer doorheen te lopen. Uh, ook ook het, het, het oude Nederlandse wat je daar nog ziet. En ongetwijfeld zijn daar ook wat oude, oudere scholen waar je binnenkomt. Uh, de voertuig is Nederlands, hè? dat is wel makkelijk. Zeker. Ja, dat, dat scheelt toch wel. wel. Ja. <laughs> ja, ja. Maar in de binnenlanden kan je natuurlijk wel voor de verrassing komen. Ja, daar zijn we drie dagen. We gaan echt naar Jumu, dat is echt hartje Suriname. Daar zijn we, zijn we ook heel nieuwsgierig naar hoe het daar natuurlijk aan toe gaat. Ja, we, we zien wel. We, we, staan, we hebben er staan te popelen. We hebben er ontzettend veel ja. zin in. En uh, probeer ons voor te bereiden waar mogelijk. En het over ons heen te laten komen uh, ook waar mogelijk. Want dat ja. is natuurlijk ja, ook... En nu, een... um, je zegt het zelf al, we worden opgeleid uh, voor de meesters en juffen. Dat is natuurlijk in, in het Nederlandse uh, stromim, zal ik maar zeggen. Um, als je daar nou iets heel anders ziet... ga je dat dan toepassen in het Nederlands? Ik denk wel dat je het meeneemt. Um, het is natuurlijk belangrijk dat je verschillende invalshoeken hebt... tijdens het lesgeven. Er is niet één perfecte manier van lesgeven. Dus ik denk wel dat het belangrijk is dat we wat we daar zien... dat, eigenlijk, dat ze bijna niks hebben. Ze hebben niks aan spullen, meubels of wat dan ook. Dat ze daar toch gewoon onderwijs kunnen geven. Mm -hmm. Dus ik denk wel dat we dat in ons achterhoofd meenemen. Kietje, je alle stoelen eruit in... Uh... <laughs> Ja, nou gewoon een hele andere manier van denken. Ja. Ja, gewoon, ja, ik weet niet hoe ze daar natuurlijk les geven. Maar misschien inderdaad wel heel thematisch. Van, oh, we gaan buiten, hebben we het les, dan zie je dingen. Nou, dat kan je um, wel voorstellen. Dat in, in de stad een schoolgebouw staat. Maar dat in, in de binnenlanden misschien een iets ander schoolgebouw staat. Of dat ze gewoon lekker buiten zitten. Oh. Het is natuurlijk, een, uh, als het niet regent, een, een lekker warm land. Dus je kan lekker buiten uh, doen. Um, je weet al welke school je gaat lesgeven. Dat is al bekend? Ja. Ja, we hebben een indeling ontvangen. Oké. Okay. Ja. ja. Um, als je daar dan bent, hè. Het zit natuurlijk een vol programma met, met, met lesgeven, met, uh, uh, met kennismaken. Heb je dan ook in die tien dagen echt een dag dat je zegt van nou nu gaan we het land bekijken? Dat je daar ja, de ruimte zeker. voor hebt? Zeker, er is bijvoorbeeld ook een fietstocht langs de, langs de plantages uh, bij Paramaribo in de buurt gepland. We gaan op zee tocht op een avond. Ja, het is natuurlijk altijd te hopen dat die dieren zich laten zien. <laughs> um, nee, maar er zijn zeker ook uh, elementen uh, ingepland om wat Britt ook zegt het land uh, te kunnen ontdekken en mm -hmm. te kunnen zien. Want dat maakt natuurlijk ja, die culturele ervaring compleet. Dat je van alle kanten wat, uh, wat kan meesnoepen en wat kan meekijken. Ik heb op de website gezien dat jullie geld nodig hadden. En het streefbedrag is bereikt. Dat klopt. Dus hebben ja. over de 2000 euro opgehaald. Daar staat ook dat jullie een pakket maken. Wat, wat bedoelen jullie daarmee? Nou, eigenlijk, met dat geld wat we ophalen, <coughs> hebben we dus, uh, ja, gaan we spullen kopen. Dus uh, denk aan schriften, pennen, potloden. maar ook wat wol, uh, vouwblaadjes, lijm, wat klei. Nou ja, dat soort dingen. Zodat we eigenlijk, ja, dat wordt ons pakketje. Dat we niet met lege handen aankomen. Dat is, met dat pakket gaan jullie lesgeven of ga je dat aan hun geven? Allebei. Allebei. Ja, dus we maken gewoon een pakketje en daarmee gaan we onder andere onze les geven. Maar dat laten we daar ook gewoon nou ja, achter, dat ze weer wat spullen hebben. Ja. Heb je um, in de voorbereiding ook informatie uh, gekregen dat, dat ze daar wel of geen spullen hebben? Ja, we hebben echt uh, ja, noodoproepen wel gekregen. Over dat ze dus nee, geen meubels hebben, geen schriften, helemaal niks. En uh, daarbij kwam ook dat we heel veel eten eigenlijk mee moesten nemen. Eten? En eten, ja. Uh, we hebben het horen gekregen dat de kinderen zonder eten naar school komen. Uh, dus we gaan uitgebreid met z'n lunch van het uh, e ja, geld dat we hebben gekregen. En uh, ja. ja, lunch ja, voor de kinderen dat, ook. Dat, uh, dat, uh, aan de ene kant verbaast me dat, aan de andere kant uh, hoor ik dat in, in Nederland ook. Kinderen komen zonder ontbijt naar, naar school. Ja. ja, En in Nederland ja, heb je het inderdaad ook. En dan in wat kleinere getallen. En daar gaat gewoon een hele klas zonder eten naar school. Ja, triest. Is... Ja. Dus je neemt ook allemaal houdbaar eten mee. Ja, ja we gaan met muesli en verpakte <laughs> kaas, verpakte worst. Ja, dat nemen gaan we vanuit Nederland bad mee. Bad. Ja. En daar gaan we ook uh, naar de supermarkt. Nou ja, ze hebben daar een hele grote supermarkt. Dus je kan daar uh, inkopen wat je wil. Dat nou, gaan we ook kijk. doen. Zeker, ja, ja. want dat is ook wel het doel. Hè. De, de begeleiders die de reis geboekt hebben, hebben ook bij een lokale uh, tour operator de, mm -hmm. de reis geboekt. Zodat ook zoveel mogelijk geld natuurlijk daar, uh, daar in Suriname blijft. Want daar hebben ze het hardst nodig. Om de economie te supporten. Ja, ja dat doe je dus ook. Je, uh, je, je support de economie, daar komt Jalmer. Jammer gaat maar. Ja, dat kan ik niet lezen. Oh ja, dat komt straks. <laughs> ja, Er staat wat op het programmablaadje wat ik nog even moet voorlezen, maar dat, uh, dat komt wel goed. Um, eten meenemen, foutblaadje meenemen. Uh, dat klinkt als, als arm. Is dat zo? Arm land? Ja, denk ik wel. Het is wel een land dat uh, ja, niet heel welvarend is, zeg maar. Nee. Ja. Ik denk qua, qua economie, inderdaad. Wel, ik ben heel benieuwd. Hoe de mensen, of die arm kan je natuurlijk zijn in je portemonnee... maar ook in het welzijn, hè? En uh, daar ben ik ook heel nieuwsgierig naar. Dat is ook al uh, een goede insteek om eens te kijken hoe, hoe de mensen zich daar voelen. Ja. Um, dus er was laatst een tv-programma over uh, uh, India en dus over een heel arme wijk. En toen werd er ook gezegd, ja, we zijn arm, maar we zijn gelukkig. Ja. Dus dat zou daar ook zo kunnen zijn. Daar ben, ja, daar ben ik heel nieuwsgierig naar om te kijken... En wij zijn natuurlijk. Een, het gaat slecht met onze economie en uh, dat hakt erin. Mm. Maar goed, die mensen daar die, die hebben een hele andere economische situatie. Hoe, hoe voelen ze zich? Hoe, hoe, en hoe, hoe staan hoe ze er tegenover? Ja. Ja. Ja. Ja. Nou, ik, we hebben net al met Hans afgesproken dat jullie na de reis terugkomen... om uh, uh, te vertellen hoe het is ja. en hoe het was. Nou, zeker doen. Hartstikke leuk. Nou, Dan wens ik jullie een hele goede reis, een goede ervaring... En, uh, maar vooral het genieten van. Gaan we doen. Dat Gaan we zeker doen. Dank je wel. Bedankt. Dan gaan we nu luisteren naar Lola de Kings. En dat is uh, natuurlijk ter nagedachtenis aan Gert van Kuik. Die uh, natuurlijk alweer uh, een jaar uh, overleden is. Meer als. Maar hij was een geweldige fan van de Kings. En daar hebben we hem ook heel me vaak mee geplaagd. Dus vandaar Lola. Well, you drink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 uiteraard geklapt. En het is uh, uh, Helen van Mouw. En... Ja, inderdaad. En even waarom er wordt geklapt. Het is dus een live versie, omdat hij nog niet officieel is gereleased. Ah, hij moet nog. Ja, hij moet nog echt officieel uitgebracht worden. Maar het is van Mouw inderdaad. Dus ik vond het een mooi nummer. Ik dacht, en inderdaad, voor de wat rustigere <laughs> muziek die werd verzocht, uh, toepasselijk. Ik vind hem uh, helemaal knap. En uh, na de Kings is het weer een, uh, een rustiger nummer. Uh, inmiddels zijn Romy en uh, Kevin aangeschoven bij mij. Want dat zijn de filmsterren van Zandvoort tegenwoordig. Ja. Oh, wat leuk. Ja. klopt. <laughs> ja, um, ja. Ayla van Kessel die, uh, maakt een film. Uh, uh, het is de, uh, de goede mens van Zandvoort. Ja. Oh. Um, wat is het verhaal, de goede mens? Want het is een, het is een toneelstuk, geschreven toneelstuk... Ja. Uh, die, die link ga ik zo nog wel even leggen met jullie. Maar waar gaat het stuk over? Um, nou ja, het, het komt er eigenlijk op neer uh, ja, dat er drie goden zijn uh, die hier op de wereld komen. Uh, en die hebben jullie misschien vast wel rondzien lopen afgelopen weekenden in de Oranje Gewaren. En uh, nou ja, die goden die zijn eigenlijk op zoek naar de goede mens. Van Zandvoort. ja. En die kunnen ze maar nergens vinden. Ze zijn overal aan het zoeken. Maar ze kunnen gewoon geen goed mens vinden. En uh, nou, op een gegeven moment uh, komen ze Cindy tegen. Um, nou, uh, die, die speel ik dan. En um, ja, in haar zien ze toch echt wel een goed mens. En um, ja, eigenlijk belonen ze haar daarvoor. En dan krijgt ze een, een cheque van uh, 30.000 euro. En daar mag ze haar um, ja, wens mee verwezenlijken. En dat is een gebakswinkeltje in, in de straten van Zandvoort. Ja. Dus gelukkig is het ja. toch wel een, een goed mens in Zandvoort. Ja, precies. Dus dat is wel, ja. Uh, wel nou, ik was wel erg erg bang dat het verkeer in. zou aflopen, Kevin. <laughs> nee, zeker niet. Nee, het, het, ja, het is wel uh, ja, goede mensen natuurlijk. En dan zijn ze wel op zoek. En uh, nou ja, wat er in het verhaal ook wel heel erg afspeelt... is dat de gasprijzen heel erg hoog zijn. Nou, dat is natuurlijk ook actueel. Dus iedereen die komt in het winkeltje van Cindy terecht... en uh, denkt daarvan, joh, het is hier heerlijk warm. Dus ik kan hier alles doen wat ik wil. Uh, wordt niet voor koffie en voor taartjes worden niet uh, betaald. Hmm. Ja, en is daar het... komt uiteindelijk een omslag in. Uh, is, is het... Een soort herschreven naar de moderne tijd. Want ik hoor je over 30.000 euro. Ik hoor je over hoge gasprijzen. En, en in de tijd van Battle was het natuurlijk helemaal niet uh, aan de orde. Nee, nee, nee. Het is echt... Uh, I Live zag daar een, uh, een stuk in en een film in. En die heeft ze een <tus> beetje herschreven. En uh, naar aanleiding van dat stuk heeft ze dit geschreven. En er zitten wel een aantal zinnetjes in die uh, uit het stuk ook echt komen. Um. Ja, maar het is wel echt ja. naar, naar Zandvoort ja. geschreven, zeg ja. maar. in naar ja, deze precies. tijd. Ja. Ja. Is Aila een strenge regisseur? Uh, nou, streng wil ik het niet noemen. Maar ze heeft wel goed voor ogen wat ze wil. En dat weet ze op een hele fijne, leuke, maar toch ook wel duidelijke manier. Uh, ik heb even eens dat... gaan kijken, wat doen jullie bij het raadhuis, waren. Daarom vraag ik het ook. Ja. ja, maar niet, niet met een vingertje of zo. Maar wel gewoon veel, dit is wat we willen. En... Uh, dit proberen we ook. En we hebben ook gerepeteerd. Van tevoren al een aantal scènes. Dus dat is ook een fijne... Nee, Eila gewoon een hele fijne regisseur om mm -hmm. mee, te, uh, mee te spelen. Ja. Goed, goed om te horen. Ja, ja. zeker. Um, op haar speurtocht... Op de speurtocht van uh, uh, de drie uh, goden... Wat komen ze allemaal tegen? Want uiteindelijk komen ze dan bij Cindy uh, bij terecht. Ja. Ik neem aan dat ze onderweg ook andere mensen tegenkomen. Ja, ze komen wat, wat mensen tegen. Wat figuranten hebben, zijn dat. Ja. Uh, maar die kijken ze niet aan. Nee, op, uh, worden ze gewoon doorgenegeerd. Ja. Ze zijn de tijd niet waard. Ja, de, de, de, de kinderen die langs ze heen skaten. Uh, niemand die eigenlijk oog voor ze heeft. Nee. En uh, wel ook dingen vragen. Hè, want ze vragen ook uh, dingen aan mensen. Maar die hebben zoiets van, joh, laat maar lekker met rust. En uh, ja, die niet. Is dat ook een beetje van deze wereld? Van, laat maar lekker met rust. Ja, ik denk ergens misschien wel een beetje. Ja, ja maar ik denk wel. dat de film dat ook wel wil laten zien. Hè? Van in wat voor tijd we tegenwoordig lezen en leven. En dat is misschien ook wel dat iedereen bezig is met zijn eigen leven. Ja. Um, ja, en daardoor geen oog heeft voor anderen. En dat probeert de film wel te benadrukken. Van heb oog voor elkaar, wees lief voor elkaar. Uh, ja, en uh, maak geen misbruik van elkaar. Nee, ja. nou, dus het is het film met een boodschap. ja. Um, Jullie zijn uh, ook van de toneelvereniging Hildering, hè? Zeker. Dan heb je natuurlijk uh, ook een regisseur, Mark. Ja, onder andere. Is, is, is onder het andere het is er een groot verschil tussen het toneel de, waar je oploopt, de krocht... Ja. en het buiten uh, acteren. Ja, 100%. Ja, 100%. 100%. Zeker. Hoe heb je dat ervaren dan? Ja, ik, ik had het al een keertje ervaren. Dus ik was al een klein beetje uh, in het voordeel, om het zo te zeggen... Mm -hmm. Maar kijk wat je met toneel hebt. Bij toneel ben je drie maanden lang, twee dagen in de week zijn we aan het repeteren met dringend. En dan ben je in het begin ben je heel erg aan het zoeken van: oké, okay, wat is mijn rol? En, en, en je moet je tekst kennen. En hier ben je ook op zoek naar je rol, maar ook je tekst een beetje aan het leren. Maar dit kan je nog vijf minuten voor, van tevoren doen, omdat je in hele kleine stukjes uh, filmt. Dus wat er in het begin van de film gebeurt, dat kan aan het einde van de draaidagen pas gefilmd zijn. Dus je moet heel erg echt schakelen op je, op je naar je welke scène, kant. Af. Ja, naar ja. welke kant moet ik? En wat heb ik hiervoor gedaan? En was ik hier al boos geweest? Ja of nee? En dan moet ik dan hier lopen... omdat ik daar toen heel aardig was? Dus dat is, het is heel erg in stukjes verdeeld. Ja. En toneel is gewoon... je begint bij het begin... en je eindigt bij het einde. En daartussendoor ben je 2,5 uur... keihard aan het werk. Ja. En hier ben je ook heel hard aan het werk. Alleen dan in hele kleine stukjes. Heb ja. je... Heb je ervaren dat, uh, uh, dat je die in die stukjes... bijvoorbeeld een, een scène nummer 10 mm. wordt als eerst opgenomen? Mm -hmm. Heb je dat ervaren als lastig? Uh, nou, niet, niet per se, want wat Ayla ook heel goed doet... is van tevoren even met je, met je staan. Zo van, uh, Oké, okay, uh, met wat voor gevoel, met wat voor emotie ga je deze scène nu in? Uh, wat heb je hiervoor beleefd? En, Um, ze, is, ze probeert je echt naar dat moment te brengen. En ja, dan kan je daarin inleven. En dan ga je zo die scène in. Dus dat, dat was wel ja. heel erg prettig. Zeker. Ja. Ja. En je neemt er nog een paar keer door. En soms eventjes repeteren. Oké, okay, de camera staat nu daar. En we, we, we moeten daarheen. En we mm -hmm. hebben hier markers voor jou neergelegd. Zodat je daar mm -hmm. weet dat je daar moet staan. Want dan sta je perfect voor de camera. Ja. Ja, en op het toneel heb je ook wel markers waar je gaat staan. Alleen het is een soort van, ja, dit is ook een soort dans. Maar op het toneel is het helemaal een soort dans. Ja. Omdat je precies moet weten welke kant ga ik op. En als ik de andere kant op ga, dan sta ik niet meer goed voor die deur. En dan sta ik misschien wel voor die. En dat is bij dit ook. Maar dit is wat, ja, dit gaat gewoon over. Joh, ja. het goed gedaan, het gaat toch nog een keertje over. Dus we hebben onze laatste scène, hebben we nou ja, afgelopen zondag om half vijf begonnen... en om één minuut voor vijf waren we klaar. en Dat hebben we tien keer gedaan. Het ja. Ja. was een hele korte scène waarschijnlijk. Een, een korte scène ja. van, van één of twee minuten. Maar toch dan wil je ja. het weer even van een andere hoek ja. zien... en dan van die hoek. Of dan de emotie net wat krachtiger... Ja. of juist wat meer ingetogen, ja. Zodat er heel veel keuze ja. is voor, ja. voor eigenlijk om uit te kiezen. Je hebt dat ja. dus tien keer gedaan. Ja. Ja. Ayla neemt dat mee. Ja. Ja. Die gaat achter de computer zitten... en die gaat al die scènetjes bekijken. Mm -hmm. En zij bepaalt welke van de tien erin komen. Dus dat weet je eigenlijk nog niet. Nee, dus nee. dat wordt voor ons ook een verrassing. Ja, het ja. Ja. Ja, is wel van grappig. Heel erg, ja. ja, het is heel erg grappig. Het is heel, het, zij kijkt heel erg van, oké, okay, wat is de sfeer van de, van de film? En welke scènes heb ik? En met welke emotie? Dus ik heb bijvoorbeeld ook een keertje heel erg lief moeten spelen. Moeilijk, hè? Uh, ja, dat vind ik heel moeilijk. <lacht> <lacht> uh, maar ook een keertje heel boos. In dezelfde ja. scène... <kwijnt> En ze zegt gewoon, ja, we pakken gewoon een aantal dingen eruit... en we kijken wel, want dan heb ik wat te kiezen. Ja. Dus tijdens het editen van de film... Hey, ja, ik kan ze lekker kiezen en dat is, uh, dat is heel erg leuk. Ja. nou Als, als dat um, helemaal af is... neem ik aan dat jullie uh, met, met de groep zelf een keer gaan kijken. Ja, ja het, en, idee, en wanneer... uh, het idee is inderdaad... Um, dat we eerst met de groep zelf het, het gaan bekijken. Verbaasingwekkend gaan kijken. Ja, precies. Van, hebben wij dit nou met z'n allen gecreëerd? Ja, dus uh, ja. Ja. Ja. ja, en voor het, voor het publiek... want daar wil je volgens mij een beetje heen... Uh, is het voor op 1 april. Ja. Maar dat is nog, het is nog niet helemaal... Um, ja, de, de, de details zijn nog niet okay. helemaal uh, vast... Maar 1 april is sowieso vast. En dat wordt geen, grap. Krop. geen grap. Zeker, zeker geen grap. Nee. Zeker geen grap. Nee, je nee, zie je. Hij heeft een doei. <laughs> ja, nee, zeker niet. Nee. Dit is geen aanloop nee. naar een 1 april grap. Oké, okay, nou, nee. Laat dat, dat, dat gezegd. Ja. Ja. <coughs> um, je hebt het al gezegd, hè? Uh, uh, het verschil tussen toneel en, uh, ja. en, en film. Um, denk je dat je hier wat mee kan? Of, of denk je van ik ga toch liever toneel spelen? Ja. Nou, ja, als ik daar nog op mag ja. op aansluiten. Want het verschil ook, hè, um, op het toneel probeer je toch een heel publiek te bereiken. Dus al je, je, je emoties, je bewegingen, dat is allemaal heel groot. Want je wilt iedereen bereiken, je wilt dat iedereen het ziet. En op de film moet je wat meer ingetogen spelen. Het hoeft niet allemaal zo groot en bombastisch, want de camera ziet het toch wel. Dus het zijn eigenlijk twee hele verschillende dingen, toneelspelen en film acteren. Filmmaker. Ja, het, het is echt heel anders. Omdat je, je, gaat, je acteert op een andere manier. Ja. En ik moet zeggen... ik heb het filmspelen echt als ontzettend leuk ervaren. En dat ik ook wel denk van... nou, misschien uh, wil ik hier <lacht> wel verder mee. Wie weet uh, wat er op mijn pad komt. Maar ik zou het niet verruilen voor toneelspelen. Verruilen? Nee, want... Maar, zou je dan beide willen doen? Oh. Ja, ik zou het dan wel willen combineren. Want het leuke met toneelspelen is dat je het ook met een heel publiek ervaart. Ja. En ja, ja, je maakt de avond met elkaar, met ja. het publiek. En dat, dat zou ik niet nee. willen wegdoen. En wat nee. wel leuk is om te weten, is dat uh, er zijn natuurlijk... we hebben een paar mensen die al jaren toneel spelen. Ja, en die vonden het wel heel lastig. En die zeiden ook van, ja, zijn maar weer op het podium. Ja. Ja. Ik hoef geen film meer te maken. Ik vind het leuk om meegemaakt te hebben. En ze deden het ook echt supergoed. Iedereen die mee heeft gewerkt, echt voor iedereen echt uh, een bijzonder grote ja, duim. Ja. Grote duim ja. Want het is echt hard werken. Um, en vooral voor de goden, die hebben allemaal buitenscènes gehad. Mm -hmm. En we hebben gelukkig ja, uh, geen last van regen of wat dan ook. Maar ze hadden het echt heel erg koud. Het was echt koud. Uh, yeah. Dus het, iedereen heeft het goed gedaan. <laughs> maar de oudere spelers, die, uh, die echt 40 jaar bij Hildering zitten bijna. Die zeiden wel van ja, het is wel uh, het toneel is wel echt mijn ding. Maar die braus ook meegedaan. Zeker. Ja, zeker. <laughs> een van de goden. Ja, ja, die vonden ze wel lastig, zeker dan. Uh, ja, die vonden ze wel Hij is wel eens dat hij uh, uh, of een acteur op het verkeerde been zet bij Hildering. Mm -hmm. of naar het publiek iets toe doet En dat kan nee. natuurlijk niet. Nee, nee. nee, je moet nu nee. echt volgens ja. het script vast uh, ja, de stappen nee. doorlopen. Maar. Hij heeft het uh, hartstikke goed gedaan. Zeker, 100%, 100%, dus, ja. 100%, ja, nee, zeker, ik 100%. gekke dingen gebeurd. Ik stel me daar wat bij voor, maar ja. ik, ik ben dus zeer benieuwd nee. naar 1 april naar de film. Nee, dat kan ook. ook serieus zijn. Nee, zeker. Ja, goed gespeeld. Oh, dat is nieuw. Nou. Nee, nee, nee, nee, nee. Beter dat altijd goed. Ja, zeker. Jawel, jawel, jawel. Jullie gaan van tevoren kijken. Uh, ik neem aan dat een bekendmaking komt voor uh, 1 april. Zeker. En um, die is verwachtbaar. Nou, wat we, wat we hebben afgesproken is met, met Ayla. Kijk, Ayla. het is Ayla, het project. En wij doen het in samenwerking met Ayla. Uh, wat echt onwijs goede samenwerking is mm -hmm. geweest ook. Um, en we hebben vorig jaar hebben we besloten met elkaar... van, hey, het moet ook een beetje voor onze donateurs zijn. Dus we gaan het uh, um, ook voor de donateurs uh, doen. En dat, uh, ja, dat komt zo snel mogelijk de, donateurs oh, de kant op. Ja. Uh, en dat gaat dan weer in samenwerking met de voorstelling... die we op 21 en 22 april spelen. Dus... Uh, ja, dat komt allemaal nog. Ja. Dus je bent nu ook, ook alweer bezig met het uh, toneel. Uh... Zeker, ja, afgelopen week begonnen. Ja. Ja, dinsdag eerste repetitie geweest. We ja. dus, uh, zijn gelijk doorgegaan. Het gaat snel. <laughs> ja. Ja. Ik neem aan dat het een komisch stuk wordt. Het wordt een zwarte komedie. Oké. Okay. Zwarte ja. komedie is net even wat anders dan. Uh, het is een Engels stuk, uh, vertaald naar het Nederlands. Het gaat over drie uh, oudere dames die werken, of die werken niet meer, die hebben pensioen. Die Van komen drie grote uit. naar drie oudere dames? Ja. Zeker, ja ja, ja, ja. En die. Uh, ja, die maken wat uh, leuke dingen mee. Ja, het is een echte uh, Engelse humor. En het is echt. Ik, ik heb er gisteren bij gezeten. Ja, het is prachtig. Ja, het is heel leuk. Goed, uh, nou, leuk dat jullie hier waren om over de film te praten. En ja, een klein een beetje probleem. al richting ja. Ja. Sneak peek. Dat blijft natuurlijk altijd leuk. En uh, tegen de tijd dat dat gevormd is... dan uh, gaan we een keer praten over het toneelstuk. Zeker. Ik ben zeer benieuwd naar de uh, première. Ja. En uh, nee, jullie ook, want je hebt ook nog nee, niet alles gezien natuurlijk. Nee. Maar, Helemaal, nee. Niks dan. Helemaal niks bij Helemaal niks. Af en toe zie je wel wat beelden voorbij komen. Hè. De, dan heb je een scène gehad en mag en dan je dan even meekijken mee ja. op de camera. Maar het totaalbeeld, dat wordt voor ons ook een verrassing. Helemaal En uh, ik uh, hoop dat iedereen ervan gaat genieten. Ja. ja. Ik, uh, ik geloof dat jullie er wel van gaan, van, uh, gaan genieten. Zeker want, uh, ik heb een paar keer... Uh, Jullie bezig gezien als uh, artiesten, ja. als filmsterren. En het zag er gewoon ook leuk uit. Ja, dat was heel leuk. Okay. Ja. Echt genoten. Romy, Kevin, bedankt. Alsjeblieft. En uh, we zien jullie de volgende keer. Zeker. Ja. Dankjewel. Bedankt. Asjeblieft. We gaan luisteren naar A Wonderful Life van Katie Maloua. Weer zo'n rustig stukje, Jelmer. Dreams hang in the air goes in the sky and in my blue eyes. You know it feels unfair there's magic everywhere look at me stand. No need to laugh or cry. It's a wonderful, wonderful life. The sun's in your eyes, the heat.